Het verhaal van de bamboesnijder Er leefde eens een bamboesnijder samen met zijn vrouw in een oude hut. Elke morgen ging hij erop uit in het bos om bamboe te snijden om mee naar huis te nemen. Hij en zijn vrouw gingen dan verschillende dingen maken van de bamboe om te verkopen op de markt. Ze waren een arm armstel met geen eigen kinderen, maar ze waren gelukkig samen. Op een dag, terwijl hij bamboe aan het snijden was in het bos, zag hij precies middenin een vreemde bamboetak. De bamboetak scheen zo sterk als een heldere volle maan. De bamboesnijder was erg nieuwsgierig. Hij sneed heel voorzichtig een klein beetje in de bamboetak om het te openen. En terwijl hij dat deed, kon hij zijn ogen niet geloven. Oh. Het is, het is een meisje. Er zat een heel klein meisje binnenin. Ze was zo groot als de duim van de bamboesnijder. Ze was het mooiste kind wat hij ooit had gezien. Hij besloot onmiddellijk om haar naar huis te brengen naar zijn vrouw. Voorzichtig hield hij het meisje in zijn handen en liep met veel zorg terug naar huis. Hij moest oppassen haar niet te pletten. Schiet op, mijn liefste. Kom buiten en kijk wat ik heb gevonden. Hij vertelde over wat er gebeurd was en opende langzaam zijn handen. Onmiddellijk werd het hele huis verlicht. Het stel was verbaasd. Ze schijnt als de maan. We zouden haar maanlicht moeten noemen. Maanlicht? Ze is prachtig. De vrouw nam een kleed en legde maanlicht erop. Terwijl ze haar bewonderde, kwam er een zachte bries door het raam. Het kleine meisje vloog bijna uit de vrouw haar handen. Ze probeerde maanlicht zo stevig vast te houden als ze kon. Toen eindelijk de wind ophield, viel het kleed naar beneden... en het kleine meisje veranderde in een baby van normale grootte... Het stel keek verbaasd naar elkaar. Uh, oe, onze kleine maanlicht zou wel veel aandacht nodig hebben, niet? De volgende morgen ging de bamboesnijder weer naar het bos om bamboe te snijden. Hm, uh, uh, yeah. huh? mm. <laughs> oh, well, de bamboesnijder en zijn vrouw wisten het meteen. Het was hun kleine maanlicht die goed geluk met haar had meegebracht. Vanaf die dag kwam de bamboesnijder elke dag terug met een goudklompje. Al snel werden ze rijk. Ze gaven hun maanlicht goed te eten en jurken gemaakt van dure zijde. Maanden gingen voorbij en hun kleine dochter groeide sneller op dan ooit... In een korte tijd groeide maanlicht op tot een prachtige jonge vrouw. Haar haar was zijdenachtiger dan de dure jurken die ze droeg. Haar ogen sprankelden als sterren. Haar huid was zo zacht als een veer. En haar glimlach helderder dan de maan zelf. Ze was waarschijnlijk de mooiste vrouw op aarde. Maar de bamboesnijder had iets anders om zich zorgen over te maken... De dorpsbewoners begonnen hem te vragen over het prachtige meisje in hun huis. En op een nacht, toen maanlicht in slaap was gevallen... sprak de bamboesnijder met zijn vrouw. Ik ben bezorgd. Ik heb iedereen verteld dat we haar in het bos hebben gevonden alleen. En dat we haar naar huis hebben gebracht om voor haar te zorgen. Maar ze is nu volwassen geworden. Ze hebben stilletjes over haar schoonheid gesproken. Ik weet het... We kunnen haar niet voor altijd in dit huis houden. De volgende dag sprak de bamboesnijder met zijn dochter over haar huwelijk. Hij vertelde haar dat er veel gegadigden waren die om haar hand vroegen. Nee, vader. Ik kan niet zonder je leven. Waarom stuur je me weg? O, oh, mijn geliefde kind. Ik kan ook niet zonder jou leven. Maar ik kan je niet voor altijd in dit huis houden. Ik hou van je, maar liefde leert ons niet alleen aan onszelf te denken. Ik moet je laten gaan en je eigen leven laten leiden. Ik zal je niet dwingen tegen je wil met iemand te laten trouwen... maar alsjeblieft ontmoet op zijn minste gegadigde. Maanlicht hield erg veel van haar vader en kon geen nee zeggen tegen hem. De volgende dag kwamen er vijf gegadigden om Maanlicht te zien. Ze konden hun ogen maar niet afwenden... Maanlicht keek naar hen zonder te glimlachen en sprak zonder opwinding in haar stem. Ik ga aan ieder van jullie vragen me verschillende voorwerpen van verschillende plekken te halen. Ik zal alleen diegene trouwen die me datgene brengt waar ik om vraag. Ik zal je de donkere doffe maan voor je halen als je het zou vragen mijn liefste. Zeg het maar. Ik zal slechts twee woorden tegen je zeggen. Ga weg. De prachtige dame heeft je maan niet nodig. Ik zal haar alle sprankelende sterren brengen als ze dat wil. Luister niet naar die twee, prinses. Ik zal je de meest glimmende parel uit de oceaan brengen. Ehm, um, ik wil geen maan, geen sterren en geen parel uit de oceaan. Maar ik wil precies datgene wat ik vraag aan één ieder van jullie. Ze vroeg toen de eerste gegadigde om haar een stenen kom van een monnik in India te brengen. Maar de kom moet helderder schijnen dan ik doe. Aan de tweede gegadigde vroeg ze om een tak van de enige boom... die groeide op de piek van de hoogste berg aan de Oostzee. Zijn wortels waren gemaakt van zilver en de stam van goud. Zijn takken droegen vruchten van juwelen. En ik wil een originele tak van de boom. Je moet me niet bedriegen door een neppe te brengen. De derde gegadigde werd gevraagd naar China te gaan... en de jurk van de vuurrad te brengen. De vierde werd gevraagd om het juweel dat zeven kleuren had te brengen. Het lag op het hoofd van een draak. En uiteindelijk... Nee. Vind de zwaluw die een schelp in haar buik heeft en breng me die schelp allemaal bedankt voor het komen Maanlicht wist dat de opdrachten onmogelijk waren. Maar dit was de enige manier waarop ze bij haar ouders kon blijven. Voor altijd. Weken gingen voorbij, maar de gegadigden kwamen niet terug. De bamboesnijder vertelde zijn vrouw hoe de tweede gegadigde was gevangen... in een noodweer in de Oostzee. En terug was gekeerd zonder de tak. De derde gegadigde had geprobeerd de vuurrat te vinden... maar vond ganzen in de plaats die hem beten... De vierde had geprobeerd de draak te vinden. Maar toen hij gevraagd werd het donkere bos binnen te gaan, gaf hij het bang op. En de vijfde probeerde de zwaluw te vangen, maar werd in plaats daarvan gebeten. De enige gegadigde die terugkwam, was diegene die was gevraagd... een stenen kom van een monnik in India te brengen. Hij bracht de meest glimmende kom, maar het scheen niet helderder dan maanlicht zelf. Uh, is er dan niemand in dit land die in staat is om met onze dochter te trouwen? De keizer! In ons huis? Oh, we zijn gezegend! Ik ben het die voor u moet buigen. Dit omdat ik kom om jullie dochters hand te vragen om te trouwen. Ik heb de dingen gehoord die ze eiste van diegenen die met haar wilden trouwen. Met uw toestemming zou ik graag met haar willen praten om erachter te komen welke opdracht zij voor mij heeft. Uh, uh, uh, natuurlijk! Ga alsjeblieft zitten! We zullen haar halen. De keizer wachtte nerveus om maanlicht te zien. Toen ze er aankwam, was hij verblind door haar schoonheid. Hij was vastbesloten haar te trouwen. Maar maanlicht had iets te vertellen. O, oh, edele heer, ik weet dat je me alles kan geven wat ik kan wensen. Het juweel van een draak, de jurk van een vuurrad, de tak van een gouden stam... zijn allemaal uitdagingen die jij makkelijk kan doen. Dus ik vraag je alleen maar om één ding. Respecteer mijn wens om niet te willen trouwen... En ga niet eisen om te weten waarom. Je hebt gelijk. Ik kan je alles geven waar je me om vraagt. En als dit is wat je me vraagt, dan is jouw wens mijn bevel. Maar mag ik iets in ruil vragen? Jij bent een sterke vrouw. Mag ik de eer hebben om je vriend te zijn? De keizer en maanlicht bleven vrienden en spraken vaak. De bamboesnijder liet geen nieuwe gegadigden meer toe. Hij wilde maanlicht niet weer boos maken. Op een nacht, toen hij maanlichts kamer binnenkwam... zag hij dat maanlicht bij het raam zat. Ze staarde naar de maan en ze had tranen in haar ogen. Maanlicht, waarom huil jij nu? Er is een droom die ik heb. Elke nacht... Vader. Ik heb je dit nooit verteld omdat ik niet wil dat je je zorgen maakt. Wat is het? Ik droom dat ik weggenomen word naar de maan door de maanmensen. Afgelopen nacht vertelde een stem mij dat mijn tijd was gekomen. Op de vijftiende dag van deze maand zullen ze me komen halen. <lacht> ik wil je niet verlaten. De bamboesnijder keek naar de maan. In al deze maanden, voor de eerste keer... besefte hij dat de maan tof leek. Alsof iemand zijn licht had gestolen. Hij was bezorgd om zijn dochter. Hij stuurde onmiddellijk een bericht naar de keizer en vroeg om zijn hulp. De keizer zweerde dat niemand zijn maanlicht ging weghalen. Op de vijftiende dag van deze maand wil ik twee... 2000 keizerlijke wachters bij Maanlichts huis. Niemand zal haar aanraken. De vijftiende dag was gekomen. Maanlichts huis was omringd door 2000 keizerlijke wachters die klaar stonden met hun bogen. De keizer zelf trok zijn zwaard en stond voor het huis. De bamboesnijder nam Maanlicht mee naar de kelder. Moeder hield haar stevig vast. Iedereen stond klaar om haar te beschermen. Toen opeens scheen er een helder licht vanuit de hemel. Ah, wat is dat? Ik kan niks zien! Een prachtige koets kwam neer vanuit de hemel met veel kleine feeën die er omheen vlogen. Ze speelden een prachtig lied op hun fluiten. Plotseling sloot maanlicht haar ogen en werd naar de muziek gevlogen. Ze vloog uit haar kelder met haar ouders die achter haar aanrenden. De feeën raakten maanlicht aan met een glimmende zilveren veer... en maanlichts jurk werd veranderd in een lange, golvende, witte jurk. Ze opende haar ogen en ze glimlachte helder. Haar angst was weg. Ze liep naar haar ouders en knuffelde ze. Vader, je hebt zo goed voor me gezorgd... maar ik moet terugkeren naar mijn mensen... ...om mijn taak te doen. Wat? Ik, ik snap het niet. De maan is dof omdat ik hier op aarde ben. Ik ben het maanlicht. De maan is niet compleet zonder mij. Ik ben het licht dat de mensheid leidt in de duisternis. Ik liep weg overdag en vergat wie ik was toen ik op aarde kwam. Verward en moe ging ik in de bamboetak zitten en toen vond jij mij. Dus moet je nu echt gaan? Zul je ons niet missen? Moeder, ik zal elke nacht komen om jullie te zien. De enige keer dat je me niet zult zien is wanneer er geen maan aan de hemel staat. Jij was een geweldige vriend, maar ik moet nu echt gaan... Maanlicht zat in haar koets en zwaaide gelukkig vaarwel naar alle mensen op aarde. Ze was niet droevig omdat ze goed wist dat ze altijd naar hen zou kijken vanuit de hemel. De koets bracht haar omhoog naar de maan. De bamboesnijder veegde zijn tranen weg en wachtte totdat zijn maanlicht terugkwam. En dat deed ze als het licht van de volle maan. De maan scheen met haar volle kracht... De keizer trouwde nooit iemand anders. Elke nacht staarde hij urenlang naar de maan en glimlachte naar de liefde van zijn leven. De bamboesnijder veranderde zijn grote huis terug naar de oude kleine hut. Dat was de enige manier waarop hij zijn maanlicht in de nacht in hun huis door het dak kon laten komen. De bamboesnijder en zijn vrouw leefden de rest van hun leven in vrede. Het einde.